Op 104.5, en in de Eter op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De onderhandelingen over een Paars Plus kabinet zijn stuk gelopen op het te voeren financieel beleid. Dat zeiden VVD-leider Rutte en PVDA-leider Cohen op een persconferentie in Den Haag. Zij gaven als eerste een toelichting op het mislukken van de formatie. Rutte zei dat er de laatste weken hard is gewerkt... en dat hij complimenten heeft voor de leiders van PvdA, D66 en GroenLinks... en voor de informateurs Roosentaal en Wallagen. Maar verder onderhandelen had volgens Rutte geen zin... vanwege oneenigheid over de staatsfinanciën. Daarbij gaat het om het pakket ombuigingen en om de hypotheekrenteaftrek... waaraan de VVD als enige van de vier partijen beslist niet wil tornen. Ook varianten op de kilometerheffing waren een struikelblok. PvdA-leider Cohen bevestigde de lezing van Rutte... Hij zei dat hij nog steeds weinig ziet in een middenkabinet... van VVD, PVDA en CDA, waar Rutte nu op inzet. Volgens Cohen komen de partijen dan dezelfde struikelblokken tegen. In het noorden van Afghanistan zijn twee Amerikaanse burgers... en een Afghaanse militair doodgeschoten. De Schutter, zelf ook een Afghaanse militair... werd doodgeschoten door toegesnelde militairen. Hij had het vuur geopend in een trainingskamp. Twee militairen raakten gewond. Volgens de autoriteiten werkte de Afghaanse Schutter in het kamp... waarschijnlijk als trainer...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 is de zomer van ZFM. Met, met nu in Zandvoortse Zaken. Como puede ser Zandvoortse Zaken van CFM Radio en ik spreek vandaag met Nancy Wessels van het, de strandcentrespot. En dat is nummer 23A op het strand. Zij heeft daarnaast ook nog een surfschool en een evenementenbureau. Dus dat wordt genieten op het strand. Nancy, kan je vertellen wat jij hier op het strand hebt opgezet? Wat ik heb gezegd. Ja, wat is dat hier allemaal? is Een heel bedrijf. Het is ja. niet alleen een strandtent. Nee, het is eigenlijk een combinatie. We hebben dan de beachclub, uh, wat facilitair ondersteunend is. Dan hebben we een watersportcentrum, waar mensen katamaringles, kitesurfles, golfsurfles kunnen nemen. En dan hebben we nog een eigen evenementenbureau, uh, waar groepen vanaf vijf personen, maar we doen ook als vijfhonderd of duizend, uh, van alles kunnen doen op het strand en in het water... En daarbij, daarbij nog lekker kunnen eten en drinken, waarbij de nadruk ligt op in ieder geval gezellig samen wat doen, want uh, actie is hier heel belangrijk. En met het evenementenbureau doen we nog een aantal eigen evenementen. Dus niet voor bedrijven, maar gewoon uh, Nederlandse kampenrijten en dat soort zaken. Nou, dus je hebt uh, heel veel verschillende dingen eigenlijk. Waar is het mee begonnen of ben je met alles tegelijk begonnen? Nee, ik kom, uh, ik kom eigenlijk helemaal niet uit, uh, uit het strand gebeuren. Maar uh, ik heb een commerciële achtergrond, omdat bij uh, een commercieel bedrijf gewerkt. Ik kom eigenlijk uit de kleding, van Dreesman, oh, okay. hoofdinkoper geweest een jaar of tien. En mijn passie was uh, zeilen en surfen, dat heb ik altijd gedaan. En op een gegeven moment wilde ik eigenlijk weer de horizon zien, veel gereisd en toen kwam dit op mijn pad. Ik surfde ook altijd op deze locatie vroeger en ik kende de vorige eigenaar. Toen zijn we in gesprek gekomen dacht ik van nou, eigenlijk is dat wel eens iets, een uh, nieuwe uitdaging. Ja. Maar ik had echt geen flauw idee waar ik aan begon. Want het eerste jaar heb ik me nog wel eens uh, aardig achter mijn oren gekrapt van waar ben je in godsnaam aan begonnen. Maar uh, uiteindelijk heb ik het goed uitgepakt. Ja, het is wel heel bijzonder dat je dus van je hobby eigenlijk je werk kan maken, hè? Ja. Ja, dat was wel mijn doelstelling. Alleen uh, zoals je ziet, zoals het nu is, heb ik inderdaad van al mijn hobby's mijn werk gemaakt. Alleen uh, is het nu meer werk dan hobby. Ja, wat surf jezelf zelf nog een beetje af en toe tussendoor? Of lukt het helemaal niet meer zo erg? Ik probeer het. Hè. Ja. In onze, onze drukste maanden zijn eigenlijk van uh, half mei tot begin juli voor de, uh, voor de zomervakantie. Om dan de meeste bedrijven en groepen evenementen gaan doen. In de zomervakantie is iedereen op vakantie, dus dan hebben we gewoon meerdere toeristen die lessen komen nemen. En nu ben ik even verhaal. Ja, <laughs> Maar af en toe heb je nog tijd om te surfen? Ja, dat probeer ik wel. Dus in het voorseizoen en dan straks vanaf juli in het hoogseizoen, dan uh, ik doe graag stand -up peddelen. Dus op zo'n grote surfplank met een pedal. Dat uh, is nog niet zo lang in Nederland. Nee, ik ken het ook nog niet. Wat ja. Je staat dan op een surfplank? Ja, het is eigenlijk een grotere surfplank waar je op staat. Nou ja. En je peddelt dus naar buiten. En je kan ook uh, makkelijk golf pakken. Het is wel een, een balanskwestie. En het peddelen ja. staand in de golven. Is niet zo eenvoudig als dat het eruit ziet. Ja. Maar het is een totale body workout En je kan lekker surfen. Dus uh, dat doe ik graag. Dus als er ja. golven zijn en de condities zijn goed, dan ben ik altijd op het water te vinden. Ja. Nou, dat is toch wel heel leuk dat je dat nog kan doen. Want je zit natuurlijk wel heel lekker uh, dichtbij het strand en op het water. Maar je moet, je ja. moet ook wel, omdat je natuurlijk lesgeeft aan alle disciplines. Dus je moet zelf natuurlijk ook wel. En ik kan natuurlijk wel ik zijn, kaiten. Je weet alle disciplines, maar je moet het ook een beetje bijhouden om de trends door te kunnen vertellen, je les op een bepaald niveau ja. te houden, je moet je instructeurs opleiden. Mm. Dus uh, mijn business zit natuurlijk wel heel erg in, het, uh, in de sporten. Ja, dat zeker. Ja. En ben je zelf dan ook heel sportief altijd geweest, dat je dat nog steeds ook nog doet? Ja, ja dus op het, dan wel, alles wat ja. water betreft uh, wel. Ja. Ja. En geef je zelf ook les of heb je daar instructeurs voor? Daar heb ik instructeurs voor. Ik ja. heb altijd wel veel les gegeven, alleen... Uh, ja, daar is nu de jonge generatie voor die dat uh, veel beter kan uh, dan ik. Alleen ik doe wel een stuk opleiding nog. Op. Ja. Maar ook daar heb ik maar hele goede mensen voor werken die dat uh, daar heel groot deel van overnemen. Ja, dat is wel heel leuk. Laatst liep ik hier langs het strand en toen was er ook een soort baan gemaakt hiervoor. Ja. Wat was dat voor een speciaal event? Nou ja, dat zijn dan weer van die uh, uitzonderlijke dingen. Omdat we natuurlijk veel expertise hebben op alles wat, uh, wat met zand moet gebeuren. Ook door het bouwen van je paviljoen en in combinatie met het water. Krijgen we soms opdrachten van bedrijven om rare dingen te doen. En in dit geval hebben we een weekboordbaan gebouwd op het strand. Normaal is dat uh, natuurlijk in de meer of zetten ze een zwembad neer. We hebben dat uitgegraven. Een heel professioneel uh, ja, systeem erbij. Zo. Er waren ook uh, vier wereldpro's aanwezig die een uh, demonstratie hebben gegeven. Ja, het was een bassin van 60 bij 20 meter. Ja, ik dacht zo, oh, heel goed Ja, dat is, uh, heeft wel heel wat voorbereidingen gekost. Maar het was super gaaf om te doen. Ja. En uh, het bedrijf was er ook heel erg uh, tevreden mee. Ja. Dus dat was een hele goede dag. Ja, we zijn bijvoorbeeld, twee jaar geleden zijn we door, de, nee, door Fortis gevraagd. Die wilden een stunt op zee, alsof een boot door een uh, inkvis werd opgegeten. Ah. Of wij dat konden verzorgen. En toen heb ik een, uh, een opblaasbare inkvis laten maken bij een bedrijf van ja. 25 meter groot. Zo. Die we met zijn tentakels achter een uh, zeiljacht hebben gehangen. Met lijnen dat we die tentakels ook konden bewegen. En dan zijn we qua promotie uh, van Scheveningen naar Bergen een paar weekenden op en neer gevaren en er stond een telegraaf en het was net alsof die dat beest uit het water kwam en die zelf dat zeiljagd pakte. Dat was net echt. Ja. ja. Dus dat soort dingen doen we ook. Nou, je bent wel creatief dat soort bezig. soort reclame, reclame opdrachten voor bedrijven, ja. Ja, wat geweldig, wat een leuke dingen allemaal. Ik zie ook veel met kinderen doen jullie, dat, dat is met uh, kinderen, oh, ja, dat is cool surfen. Ja. En uh, hoe oud moet je daarvoor zijn om dat te kunnen doen? Officieel zetten we, is de leeftijd 8 jaar en zwemdiploma A en B. Maar soms heb je natuurlijk hele potige dames, mannetjes en vrouwtjes ja. van 7. Uh, dus we kijken dan hoe het postuur en de instelling van het kindje is. En soms kunnen ze dan ook met 7 meedoen. Maar standaard staat de leeftijd op 8. En we hebben op woensdagmiddag op zondagochtend uh, golfsurflessen Standaard op die dagen. Dan kan je dus als je alleen bent... Kan je daar naartoe? En vanaf groepjes van vijf, wat ook veel gebeurt, uh, komen moeders die verzamelen hun kindjes en die zeggen: Wij willen iedere donderdagmiddag ja. of uh, willen wij surfles? En dan doen we dat ook. Nou, dat en we wel hebben wel camps. Ja. Dit uh, wordt gesponsord door O'Neill: Surf Beach Camp. Dan ja. hebben we per week. Uh, nou, vorig jaar hadden we 45 kinderen, maar dat vond best wel veel. Dus we hebben dat teruggebracht naar 30 kinderen per week. En we ja. doen nu twee weken. Het camp zit helemaal vol al, dus we hebben twee weken uh, 30 kids hier, die, uh, die logeren ook hier in de nee, tent? Nee, nee, het, oh. uh, het logeren doen we niet omdat uh, het veel tussen de 8 en de 13 jaar is dat vind ik best wel een groep uh, waar je voorzichtig mee moet zijn, dus het is veel hier in de buurt, Haarlem, Heemstede, kinderen uit Zandvoort natuurlijk ze ja. dus komen rond half tien en rond half vijf kunnen ze weer opgehaald worden we hebben een grote Indianentent op het strand wat hun hangout is avondroog ja. met barbecue en het is Surf en beachcamp, dus we leren ze ook ja. dingen op het strand en we gaan ook een keer raften en we hebben speurtochten. Want de mm -hmm. hele dag in het water is voor die kinderen natuurlijk heel vermoeiend. Dus er is van alles omheen. Maar wel ontzettend leuk om dat ja. te doen. Hoe lang doe je dat al met de kinderen? Dit is het derde jaar, oh, maar okay. het wordt ieder jaar verdubbeld tot ongeveer het aantal kinderen wat deelneemt. En er komen ook heel veel terug. Dus ja, geweldig. Ik denk dat we ergens wel iets, uh, iets goeds doen. Ja, ze vinden dat wel ontzettend leuk, natuurlijk, hè? Al yeah. die leuke dingen. Besame, que tus labios, besándome otra vez. Suavemente, Suave, Dat jullie iets heel speciaals gaan doen met films. Vertel daar eens wat van. Ja, nou, dat komt uh, door medewerking uh, van de gemeente Zandvoort ook. Het was iets wat al langer in mijn hoofd zat. Van, nou, het is leuk om film te draaien op het strand. Ook voor alle toeristen hier. Dat moet je in de zomer doen. en Het is wel eens op verschillende plekken. Is wel eens een film vertoond. In Zandvoort eigenlijk uh, nog nooit in dit formaat. En we hebben eigenlijk een, uh, een evenement bedacht. Dat heet het Surf and Beach Film Festival. En het heeft een... Uh, Cultureel en ook een stukje educatief karakter, omdat we niet alleen maar commerciële films laten zien, en, ja. maar het, het zit ook een stukje educatie in. Dus bijvoorbeeld aankomende zondag hebben we het thema Planet Surf. En daarin laten we uh, zien hoe mooi de aarde is met water, waar we met z'n allen gebruik van mogen maken om onze sp uh, sporten te beoefenen. Maar we laten ook de kant zien van visvangst, walvissen, wat er gebeurt in uh, Japan met de dolfijnen. Dat is ook best wel heftig, want je gaat ook voor het een en het ander, dus we geven mensen ook wat mee. We serveren die avond uh, uh, vis, lijngevangen, biologisch, uh, uh, met een label. Hè, zodat we ook kunnen aantonen dat het goed is, ook al is het soms wat duurder om uh, eerlijk gevangen vis... Uh, te nemen in je restaurant. We hebben de wereldkampioen kitesurfer, Kevin Langeree, wow, is hier aanwezig. Voor ja. smiddags een uh, meet-and-greet. Dus alle mm. mensen die van kitesurfen houden kunnen hem dingen vragen. En hij laat ook uh, zijn films deels s'avonds zien. Waar je ook weer over kan vragen wat zijn populaire plekken op deze aarde zijn om te, om te kitesurfen. Oh, so, yeah. We hebben de Surf Riders Foundation. Dat is een, een stichting die zich bezighoudt met schone stranden en schone zee. Daar wordt wat over verteld en we gaan smiddags een hele beach clean-up doen. Dus vragen we vragen mensen om te helpen om ons strand schoon te maken. Daar worden ja. er zaken over, over uitgelegd. Uh, we hebben een expositie van extreem fotograaf uh, Joris Luchtigheid. Die allemaal mooie beelden maakt met snowboarden, kiten. Uh, alles wat, op basis, wat extreme sporten zijn, dat fotografeert hier. Dat gaan we exposeren. En we hebben nog een aantal uh, vette films. <laughs> Dus er is echt een, een hoop te zien en ja, te duik. doen. Er speelt een band. Op Paul Heemskerk is ook een uh, zandvoorder. Ja. En zijn zoontje Job, die is 13. Dat is een heel goed kitesurfertje en die speelt de drums. Dus uh, <laughs> dat zal ook een hoop publiek trekken. Geweldig, ja, er is, Ja, er is van alles te doen. En de bedoeling is, er zijn tegenwoordig zoveel feesten, housefeesten, dance. Ja. En wij willen het uh, toch wat meer mellower houden. Uh, gericht op natuur, op een stukje sport, op eerlijkheid. Op, uh, gewoon gezellig. Ja, goede waarden. Ja. Wat mooi. We hebben vier, ook drie vooredities. Daar zijn de films binnen. We hebben er een maand geleden eentje gehad. Ja. Dat was From the Beginning. Mm. Dat is al het surfen van het begin. Nu is het Planet Earth. De volgende is over uh, vier weken. Dat heet Giants. Dat is Big Wind, Big Air, Big Wipeout, Big Heroes, Big People. Mm. Dus alles wat, wat groot en extreem oh, is. Nee. En het main event is dan 15 augustus, op het strand, met een heel groot scherm. Voor iedereen toegankelijk, we kunnen echt duizend mensen kwijt. Ja. En daarin zullen verschillende highlights ook terugkomen van, uh, van de voorgaande edities. En er zal een heel hoog spektakel ook omheen zijn. Dat ja. mensen gratis kunnen doen, gratis stand-up lessen, outrigger, goalsurfen. Er zullen een uh, aantal heroes zijn in de sport die mensen kunnen ontmoeten. We gaan daar van alles doen. Nou, dat is wel heel bijzonder hè, dat je dat allemaal zo bij elkaar hebt kunnen krijgen. Ja. Heb je dat allemaal zo, die mensen uitgenodigd? Of heb je daar Ja, een... nou ik over heb natuurlijk een redelijk netwerk in, ja, dat, in dat, dat hele surf <laughs> gebeuren. Ja. Zeker in, in, in de top, daar ken ik een hoop mensen. Alleen uh, we doen het niet vanuit de spot. We hebben echt een stichting opgericht. Okay. Om, uh, om dit neer te kunnen zetten. En daar, daar uh, participeert de gemeente daar ook in. Want die wil ook een leuk stukje culturele activiteiten op het strand van Zandvoort in de zomer. En omdat je een stichting bent en daar ook geen uh, winstbelang bij zit. En er zijn ook heel veel mensen die je willen helpen. Ja. Dus die komen gewoon en dan krijgen ze hier lekker eten en drinken. En die, uh, die komen. Dus we hebben echt uh, goede mensen die, die komen. Dus ja. om te zien. Ja. Dat wordt een bijzondere tijd. Dankjewel. <laughs> Every day uh I like can't zie Wessels van de Spots op het strand. En uh, ja, Nancy die, je vertelt hele leuke dingen. nou zie ik uh, heel veel, ik wandel veel langs het strand, dat uh, mensen aan het kitesurfen zijn. Is het gewone surfen helemaal voorbij? Is dat nu kitesurfen geworden of lijkt dat zo? Nou ja, ik denk dat het zo lijkt omdat uh, je kites goed ziet. <laughs> en mensen vinden het ook spannend. Dus je ziet uh, allemaal van die uh, tulpenbolletjes... Uh... ...in de lucht hangen je denkt, hé, daar gebeurt wat. Terwijl er misschien wel meer surfers in het water zitten, die je haast niet ziet. Het is wel zo dat kitesurfen de snelst groeiende watersport is, nog steeds. Ja. Maar dat het uh, golfsurfen ook heel erg groot is. Dat was in Zandvoort nooit zo groot. Dat was meer Scheveningen en in Wijk aan Zee en Muiden, omdat je daar die pieren hebt. En daar lopen ja. de golven mooi mee heen. Alleen wij merken dat het hier in Zandvoort ook gigantisch groeit. En ook door de hele zandsuppletie liggen die zandbanken echt... Uh, op een hele goede manier, waardoor we oh. steeds betere golven hebben. Aha. En dat wordt hier ook maar drukker en drukker. Dus de zand is eigenlijk voor jullie handig? Nee, het kan ook fout uitpakken, ja. maar nu voor dit seizoen is het goed. Dus dat okay. is prima dat zand verplaatst zich de hele tijd. Dus het wil niet zeggen dat uh, over twee maanden die golven hier voor de deur nog steeds goed zijn. Hm. Maar op dit moment is het prima. Dus ja. je moet dat afwachten en dat merk je door het surfen hoe dat dan gaat. Hoe dat strand ligt, zeg maar. Ja, je ziet waar uh, de golven ja. omhoog komen en ja. uh, hoe ze breken. Dat is heel erg afhankelijk van de bodem. Dus en, en dan van de zwel, van Je de moet dan ook maar als, als uh, strandtent afwachten waar je aan het strand zit, lijkt me dan wel eens. Ja, of nou ja, dat voor ons zou het lekker vind. zijn als het hier altijd was. Maar nu zou uh, ja, overal wel goed, ja. maar soms zijn ze ergens net iets beter als, uh, als ergens. Oh, geweldig. ja en ik heb ook wel eens gehoord dat ze een, een soort pier IC willen gaan leggen of een, een haven. Wat, wat denk jij daarvan? Zou dat juist positief of negatief zijn? Het ja, lijkt mij geweldig. Ja. Nou ja, even niet aan, aan onszelf denkende. Want vanuit een haven kan je natuurlijk ontzettend veel meer exporteren. Wij doen hier de, de katemaartijlschool, moet je ja. altijd door de branding. Nou, soms is die branding hartstikke hoog. Dan lukt het niet. Als je uit een haven kan varen, kan je eigenlijk altijd naar buiten. Ja. Dus je kan met veel meer watersportdingen zou je kunnen doen en ik denk dat een haven ook super leuk is voor de gemeente Zandvoort. dus hmm, ja. is hoop te doen, bootjes, gezelligheid, ik, ik zou altijd ja zeggen. Ja, jij ziet het wel als positieve ontwikkeling ja. om hier met watersport nog meer te kunnen nee, doen. Nee, maar ook gewoon voor het ja. dorp, weet je. Ja. Dat er mensen heen kunnen zeilen, nu kan je eigenlijk alleen maar bij Muiden naar buiten, dan kan je bij pas weer erin. Dat is best wel een stuk, ja. dus het is leuk zijn voor toerisme dat er ook nog een tussenstuk zit. Nou, ja, wie weet voor de toekomst, ja. dat is wel leuk. Uh, ja, je doet heel veel erg leuke dingen. Heb je nog wat tijd voor je eigen hobby's? Of, of uh, is het meer op het water jouw hobby's? Nou ja, hobby's uh, buiten het water heb ik alleen even fiets regelmatig. Dat probeer ik wel ja. uh, zo'n twee, drie keer in de week. Maar dat doe ik dan s ochtends vroeg voordat ik hier begin. Want zodra een dag uh, gaat lopen, dan uh, is die altijd anders dan gepland. Ja. Dus uh, dat heeft geen zin. Wat ik wel doe, als ik de tijd heb en de groepen zijn dus goed, dan pak ik mijn boord en dan, uh, dan ga ik het water doen. Ja. als het kan. Maar dat is, dat is lastig. Maar alle keren dat het kan, dan ga ik. Ja, ja geweldig. En hoe ziet jouw dag eruit? Nou, ik doe, ochtends zijn we meestal rond een uurtje of half negen, negen hier. Soms als ik uh, laat ben ben ik wat later. Maar dan is het paviljoen wel open, dus dan ben ik er rond tien uur, half elf. Dan ga ik of eerst fietsen of ik slaap lekker uit. Ja, en dan maken we alles klaar voor de avond. Voor de en meestal gaan we opbouwen met de lessen. Om tien uur starten de lessen: lessen, kitesurf, golfsurfen, Die melden zich dan. En dan ga ik even van weekenddag uit. Dus dan heb je al iedereen rondrennen die in pakken gegeven moeten worden. Instructeurs die spullen klaarleggen. En uh, yoga bijvoorbeeld op zondag. Dus dan is die ja. al om half tien ochtend al op volle bak. Ja. Met iedereen die zijn sporten wil gaan doen. Nou, en met uh, mooier heb je gewoon de gasten die je komen informeren die lekker gaan zitten. En uh, de groepjes die hebben geboekt voor alle activiteiten. Hm. Nou ja, die eten en die drinken en de hele dag zijn ze aan het sporten en dan s'avonds moeten we ons opruimen. En dan is het 1 uh, ja. uur half twee voordat we klaar zijn. Maar nu verdelen we wel de tijd hoor. Ik doe het samen met mijn partner, met Maurice. Ja. En hij uh, is meer hier, dus ik doe meer de ochtenden en hij doet meer de avonden. Nou ja, eigenlijk is hij er gewoon meer dan ik. En ik ben ook meer achter de schermen in het kantoor. Ja, want alles moet natuurlijk ook verkocht worden. Ja, alles moet doordraaien. Ja, dus dat met een taak. Drie man doen wij verkopen. Dus ja. Best wel best wel een clubje. Ja, het is toch wel uh, goed dat je wat meer mensen hebt dan. Hè? Ja. En je hebt ook nog mensen die uh, een soort restaurant runnen daarnaast? Of, of, uh, ja, nou, als je ons personeelsbestand ziet, hebben we een aantal mensen op kantoor, waar ik dan een beetje het opperhoofd van ben. Dan hebben we natuurlijk uh, het facilitaire gedeelte van de beachclub, wat Maurice helemaal runt. Dan hebben we natuurlijk mensen voor de bar en mensen voor de keuken. En ja. dan hebben we heel veel verschillende soorten instructeurs. Spelletjes, instructeurs, ja. kite-instructeurs, catamaran, golfsurfen, ja, mensen die dat plannen, opleiders. Dus Stiekem loopt hier wel mannetje op vijftig en zo. Hoe kom je aan je nieuwe instructeurs bijvoorbeeld? Heel veel via sportopleidingen, dus oh, via de studio's, ja. via de ja. ALO's, stagiaires, uh, ja. op die manier. Ja, want ja, die vinden het natuurlijk hartstikke leuk ook ja. met sporten te werken. Kan je iets meer vertellen over dat katamara zeilen wat je net zei? Hoe gaat dat? Nou, we hebben hier dagcursussen. Dus die, die lopen van 10 uh, tot 5. ben je de hele dag met je instructeur op het water. krijg je een lunch bij. En, uh, dat is echt een ervaring. Want mensen denken zeilen op een bootje. Maar dit zijn gewoon. Uh, Speedboten op het water. Ah. Je hoeft helemaal geen ervaring te hebben. Nee. Je gaat met een ervaren instructeur mee. Ja. En wil je het een keer uitproberen, ja. en wil je niet een hele dag, dan hebben we op, op dagen dat er lessen zijn. Dus aan het eind van de dag licht, liggen ja. de boot hier, heb je mesa-huurtjes. Okay, dus dan kan je voor 25 leuk. euro ja. maar gewoon een uur mee op de Katamara ja. hangen en eens dus kijken hoe het is. Dan oh. ja, zou ik mensen echt aanraden ja, die denken van, het leuk. Uh, wil ik dat een keer doen, dan is de investering wat minder hoog. Maar dan kan je wel echt kijken of, uh, of je het leuk vindt. Ja, of het wat voor je is. Ja. ja, want mensen die op het IJsselmeer zeilen bijvoorbeeld of in Friesland, die, uh, ja. dat is natuurlijk wel heel wat anders dan op zee. Heel anders. <laughs> nou ja, als het oostenwind is vlak water, dan kan ook nog ja. wel. Maar alles wat aanlandig is met golven, dat... Uh, heeft weinig met elkaar te maken. En worden mensen dan ook eerder misselijk? We dat hoor je wel eens z worden. <laughs> ja. Ja. Ja. Zijn ze dan niet zo gewend van het IJsselmeer en zo, hè? Nee, dat maar is dat ligt natuurlijk aan de golven en zo. Ja, en of ze ja, wat ze gegeten hebben. Weet je, ja. Ik heb er over het algemeen geen last van. Maar er zijn wel eens dagen dat ik denk van voel, voel me ook niet. Uh, ja. Voel me ook een beetje. Weet je, voel je een beetje kribbig en een beetje. <laughs> iets dan leker. lukt het allemaal niet zo. ja. ja.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 and if it looks like A little bit Dat is ik hier. Dat is, uh, dat is op zo'n plankje. Op zo'n plankje lig je eigenlijk dan. Hè? Ja, en dat doen we ook veel met die kinderen weer. Ja, die vinden dat ook geweldig, natuurlijk. Uh, er worden veel verjaardagspartijtjes voor kinderen gedaan. Leuk. Nou, dan ja. kan je, zoals bijvoorbeeld Strandactief van Victor, die doet dat superleuk, ja, vind ja. ik, hè, met piraten. En, uh, dus dat doen wij niet. En wij doen eigenlijk echt alleen golfsurfen en we hebben ook voor die kinderen streetsurfen. Dus dat is met die uh, swingboordjes ja. op de boulevard. Oh, ja. oh dat doe je dat ook met we... een groepje. Ja, dus het is bij ons echt sport gerelateerd wat we met uh, kinderen doen. Dat zijn die beweegbare plankjes ja. met meerdere wielletjes. Ja. ja, want dat is ook helemaal in tegenwoordig. Hè? Ja, je doen dat doen ook veel uh, groepen. En dat is ook een goede training voor het golfsurfer. Oh, dat doe je hierboven met een ja. groepje op de boulevard. Vandaar ja. dat ik ze daar zo vaak zie. <laughs> en dan is dan ook weer een soort leraar bij dan, ja. een instructeur. Leuk, ja. ja. Oh wat goed joh, want het heeft allemaal met surf te maken. En dat is natuurlijk ook voor het, ge... voor het evenwicht, gevoel, leren ze het misschien. Evenwicht, ja. Dus al ja. heel jong leer je dan een soort voorbereiding op het surfen Nou de combinatie is vaak leuk ja. hè? Soms gaat eerst een groepje surfen en dan streetsurfen en andersom. Dan hebben ze twee oh. leuke activiteiten. Ah, ja. ja. oh, grappig. Ja. Nou dat is wel geweldig. Nou hebben we wel eens van die hele grote mooie golven gezien. Die heb je misschien in Australië of andere landen. Mis je dat dan hier niet? Heb je dat ooit wel eens meegemaakt? Misschien niet echt. Ze hebben nou, ja. grote golf en dan is het hier misschien toch wel wat kleiner. Nou toevallig, wij hebben overwinterd op Maui dit jaar. Oh kijk Dat klinkt een beetje pekendens. Ja, peke dat is wel bijzonder. <laughs> En uh, daar had je dus echt hele hoge golven. Mm. Je kent die filmpjes altijd Jaws. Dat is de, de grootste golf ongeveer ter wereld. Ja, wow. En uh, die had ik ook wel eens op een filmpje gezien. Maar die brak daar op dat moment. Want zo. je moet daar een, een speciale zwelrichting ja. voor hebben. En de, het gebeurt soms maar één keer per jaar. Maar het gebeurde dat wij daar waren. Mm. En ik heb echt... Uh, ik vond het doodeng. We stonden op een klif 100 meter hoog. En je hoorde al het grommel van die golf. Oh, zo. Ja, die was gewoon 15 meter hoog of zo, weet je, 10-15 meter hoog. En hij kan ook wel 20 meter worden, ja. maar dat is niet normaal. En dan mensen surfen eraf, maar dat is ook echt, uh, ja, het gevaar, ja. levensgevaarlijk. Je moet daar wel super, super pro voor zijn, wil je dat kunnen. Ja. En ik vond het om naar te kijken al eng. Want als je het op de film ziet, dan laat ze niet zien dat, dat iemand doodgaat of verdrinkt. Maar als je daar staat te kijken, weet je, weet je natuurlijk niet wat er gaat gebeuren. Nee, ja, dus het is wel een heel vak apart, hè? Dus dat soort, ja. soort dingen. En wij hebben zelf, je hebt daar natuurlijk over het algemeen uh, hogere golven, ook wel heel veel meer in de wereld. Alleen dat komt meer in setjes aan en dat is lekker. Dus je weet er komen vijf golven en dan is het er even rustig. En tussen de golven heb je ook tijd. Dus je hebt golf en dan heb je bijvoorbeeld 15 seconden niks en ja. dan komt hij weer. En hier op de noordzij heb je wel golven, maar dan heb je golf, golf, golf. Weet je. Dus als je het gepakt wordt door golf en je komt boven, dan komt er weer heen. Hm. Dat maakt het moeilijk. Het zou lekker zijn als er wat meer, als het meer zwelgolven in plaats van windgolven zijn en uh, dat er wat meer ruimte of tijd tussen zit. Ik ja. Heb dagen dat het uh, hier ook leuk is. Ja, dat is toch wel heel, heel anders, het een ja. of andere land. Uh. Uh, ik zag mensen oefenen met die ja, kite, ik noem het misschien de vlieger, uh, dan, dan staat ze gewoon op het strand. Is dat gewoon te leren op het strand, die windrichtingen voelen of wat doen ze dan precies eigenlijk? Nou, je eerste stapjes met kaarten beginnen inderdaad op het strand. Omdat als je anders vliegt, je kuiten altijd in het water. En dan moet je hem weer uithalen. En dan uh, schiet dat niet op met de lessen. En we nee. beginnen ook altijd met een klein vliegertje. Want sommige mensen denken dat ze in een bus zitten als ze moeten sturen. die doen zo. Nou, als je dat meteen met uh, acht of negen vierkante meter doet. Dat is nee. veel te gevaarlijk. We beginnen met een klein vliegertje. Zodat ze ja. leren hoe het werkt. Zonder dat er risico aan zit. Ja. Voordat we een stap verder gaan. En als we de grote kaart beheersen. Dus ze hem ook kunnen laten landen, hem weer op kunnen laten gaan en dat veilig kunnen doen. Weten ook wat ze moeten doen als er, wat ge, uh, als er iets fout gaat om hem te releasen. Dan pas gaat water in. Hm. Dus uh, stap voor stap. Ja, geweldig. Het kaarten is geen, ja, geen gevaarlijke sport, want het materiaal is prima. Alleen, ja. je, je moet weten wat je doet. Maar heel veel mensen roepen altijd, ja, gevaarlijk. Autorij is ook gevaarlijk als je tegen je paaltje stuurt. Dus als je dat niet doet, is er niks aan de hand. Ja. Nee, ja, zo... Je moet weten hoe het werkt, zeg maar. Ja, dan, hè? Je je weet oefenen, hoe... veel oefenen. Ja, en je materiaal goed controleren. Ja, ja want wat kan er misgaan? Dat die draden in elkaar gaan? Of ja, uh, dat, misschien dat je een, een lijn breekt, of, ja. of dat een knoopje. of Als dat ding opeens in de wind stuurt, ja, dan ga je er als een gek achteraan. Dus je moet, ja. als, als jij zorgt dat alles in orde is en dat je weet wat je doet, dan is er geen gevaarlijk gevoel. Nee, daar komt het goed. <laughs> En je hebt wat, uh, ook een soort roeiboot, heb ik begrepen? Of ja, kano's. Hoe dat? Oh, dat zijn de kano's. De ja, okay. kano's ja. en raf' en uh, boekieboards en uh, van alles. Dat, dat kun kan je ook allemaal. Ja, en de huren kan je het ook. Ja, je hebt zo'n heel mooi boekje met allemaal leuke uh, ideeën en alle sporten staan erin, alle prijzen staan erin. Ja, op de website zijn ook alle prijzen. Ja, hoe is de website, de naam van de website? Het is uh, www.gotothespot.com, alles op het Engels. Ja, dan kunnen ze dat makkelijk in. De prijzen vinden. staan erop, ook voor alle camps en alle lessen en uh, voor ja, bedrijven. Goddardig. Ja, En je hebt ook veel bedrijfsuitjes. En wat uh, moet ik me daarbij voorstellen? Wat, uh, wat gebeurt er dan met zo'n groepje? Ja, nou ja ze kunnen we hebben een aparte ruimte waar ze kunnen vergaderen en als break uh, wat op het strand kunnen doen. Maar we hebben bijvoorbeeld zaterdag en we komt de, uh, Neutral Essence de oude nieuw. En die komen gewoon met 500 mensen en die gaan allemaal sporten. We hebben een kidsprogramma voor 130 oh, uh, kinderen. Goed. En we, ze kunnen yoga, ze kunnen raften, ze kunnen kiten, ze kunnen kanoen, ze kunnen gaan cocktailshaken. We gaan met mm. de Hilly, Hilly Jansen van de gemeente. Oh, ja. dan gaan we surfboards schilderen. Oh leuk, ja. Dus iedereen hoort gewoon, uh, kan wel doen, <laughs> dus één grote Efteling hier dan met dingen die, uh, om te doen. Ja. Ja. Dat is geweldig. En zoveel mensen, hoe, hoe doe je dat allemaal? Hoe stuur je dat allemaal aan? Ja, dat, dat, <laughs> daar ben je dus echt goed in. <laughs> ja, nou ja, dat is dan uh, mijn, uh, mijn positie binnen het bedrijf, om dat, ja. uh, om dat allemaal te regelen. Ja. Geweldig hoor, dat je dat allemaal uh, zo kan aansturen. En uh, dan hebben we altijd bij z'n zaken nog één afsluitende vraag. Van waarom zouden we hier naartoe komen, bijvoorbeeld voor zo'n surfkamp of evenement? Ja. Specifiek uh, bij dit uh, bedrijf, nee, ik denk dat wij uh, sowieso qua dat soort evenementen uh, gebeurt er niet zoveel. Ja, de insteek hier is gewoon uh, meer sportief. Je kan hier wel, je kan er prima eten, maar het eten is hier ook eerlijk. Het is veel, uh, veel biologisch, het is niet te duur en het is allemaal vers gemaakt. Als je bij onze hamburger eet, is het uh, 100% Angus bieven die ze hier staan te maken en het is, niks is kant en klaar. Dus ja, dat is wel iets wat ik, uh, wat ik belangrijk vind en de sfeer is ja. gewoon mellow. Omdat er veel sporters komen, is het gewoon uh, is het relaxed. En we zijn gecertificeerd. Dus we zijn lid van de Fabel, dus vereniging buitensportorganisaties. Oh, okay. En we hebben een uh, officiële TUF-certificering op veiligheid, waar we ieder jaar in gecheckt worden. En dat, is wel, uh, dat kost ons overigens heel veel tijd hoor, om uh, de instructeur zo op te leiden en je materiaal om in woorden te hebben. Dat moeten we allemaal bijhouden. Ja. Maar dat is voor bedrijven veelal een reden om uh, hier een evenement te doen. Omdat je toch met dingen op het water bezig bent. En zij wel zeker willen zijn dat de verzekering goed is. Dat de instructeurs ja, goed zijn. veiligheid. Handig. En dat je gedekt ja. hebt. En dat hebben wij omdat we nou, officiële certificaten voor hebben. Dus je moet ook heel veel, voor heel veel centjes verzekerd zijn. Hmm. Dat is uh, financieel wat minder, ja. maar wel ja. belangrijk. Nou, dat is duidelijk. Ja. Ja. Nou hartelijk bedankt voor dat interview en een heel uh, goed weekend. Ja, nou jullie hartstikke bedankt voor je tijd. <laughs> Dankjewel. Estoy haciendo la mejor salsa del mundo. Salsa Mix. Cózalo, cózalo, cózalo. Cózalo, cózalo. Fue mi media mitad, un sabor conocido. Que me dio mucho más que quitar su belleza. esté todo perdido se cantó de esperar el sol sobre su ven... Sami. Van zie